9 uur in Monserie met het NS-journaal. Ambtenarenbond Afvakabo zegt nog geen ja tegen het sociaal akkoord. De FNV-bond beoordeelt pas zaterdag of de gemaakte afspraken over thuiszorg, sociale werkvoorziening en pensioenen voldoende zijn om in te kunnen stemmen. De Afvakabo roept het kabinet ook op om voor zaterdag een oplossing te vinden voor de dreigende 100.000 ontslagen in de thuiszorg. De vrouw die afgelopen nieuwjaarsnacht inreed op tientallen toeschouwers... van een vreugdevuur in Raard wordt niet vervolgd. Bij dat ongeluk kwam een man om het leven en raakte 16 mensen gewond. Volgens justitie kon de automobilisten er weinig aan doen. Haar auto was in orde en ze had niet gedronken. Ook was het vreugdevuur erg fel en was alles daaromheen een zwart gat. De vrouw zag de toeschouwers pas op het allerlaatste moment. De bommen die in Boston zijn gebruikt waren snelkookpannen... gevuld met metaalscherven, spijkers en kogellagers. Volgens persbureau AP meldt een anonieme bron bij het onderzoek... dat de pannen met een inhoud van 6 liter in zwarte tassen zaten... die op de grond stonden. Die verklaring strookt met verklaringen van chirurgen... die de slachtoffers hebben behandeld. Die zeggen dat ze in de lichamen van de slachtoffers... spijkers, metaalscherven en andere metaaldeeltjes hebben gevonden. President Obama zei vanmiddag dat de onderzoekers nog geen idee hebben wie voor de aanslag verantwoordelijk is. Nederlanders willen weg in de meivakantie. Reisorganisaties verhuurders en de branchevereniging ANVR melden een sterk groeiende belangstelling. Er wordt vooral veel last minute geboekt. Volgens brancheorganisatie ANVR is er door het koude voorjaar nu al meer belangstelling voor zonnige bestemmingen. Er gaan in de meivakantie 29% meer Nederlanders naar het buitenland dan vorig jaar, zegt de ANVR. En dan het weer. Vanavond mogelijk nog wat lichte regen. Vannacht is het overwegend droog en nevelig. Het koelt af tot 7 graden. Morgen blijft het overwegend droog, maar veel neerslag valt er niet. Het wordt in het zuiden 20 graden, in het noorden een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Ah, en we bij het verkeersinformatie, de N62 Gent-Borselen... is bij de westers tunnel in beide richtingen dicht voor werkzaamheden. Die werkzaamheden zouden nog een half uurtje moeten duren. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is twee en een half over negen. Emiel Sitochi, de Nederlandse Hulk Hogan in de studio, oftewel showworstelaar van beroep. Daar had ik nog nooit van gehoord, maar dat kan je dus gewoon worden. <laughs> en jou, jouw karakter, want je krijgt dan een karakter in de ring en die heet die Untamable, Emiel Sitochi. Yeah. Want ja. jij bent ontembaar. Absoluut. Nou, het is niet zozeer een nickname als, een, als een, een karakter, zeg maar. Je wil gewoon dat mensen jou onthouden en Emil ja. Ciorciac, ja, de gemiddelde. Heet je echt Kei... Emil Citochi? Ja, Dat is echt mijn naam. Ja, dat vond ik ook. En heel dat veel mensen shownaam, die kunnen dat maar... toch niet heel erg goed terugvinden op, op Google. Dus Ja, Untamable dat is dan net maar even goed, iets voor. Maar goed, je veranderen. had ook uh, de master kunnen uitzoeken of die Undertaker. Ja. Maar waarom zou heet er ook eentje, geloof ik? Maar waarom ja, ja. die Untamable? Uh, nou, omdat ik... Uh, nou, ik het, is, het is een beetje agressief, het is stoer. Ja. Maar het heeft ook wel iets seksies. Iets, iets, iets elegants, iets seksueels. En dat vinden mijn... Uh, ja, <laughs> mijn vrouwelijke kijkers vinden dat zeggen? ook wel... Uh, nou ja, goed. Ik, uh, ik ga niet geval wat zo is dat is. zo. Nee, want ja. je hebt vrij veel aandacht van vrouwen. Begrijp ik. Ah, ik zit er niet om verlegen, nee, nee. als ik zo, uh, zo vrij mag zijn. Kom tot zien op de webcam radio1.nl <laughs> en Twitter De vrolijk over mee. Hashtag BNN Today. Today is Topics. Zometeen meteen ook nog het laatste nieuws over de aanslagen in Boston van Wessel de Jong. Maar eerst Luc met de Topics. Ja, we gaan beginnen met een nieuwtje over Beltegoed. De Consumentenbond wil dat het te goed dat je iedere maand niet opmaakt... minimaal een jaar geldig blijft. Volgens hen blijft elke maand veel geld aan de goed liggen. Dat is ruim 68 miljoen in euro's wat er blijft liggen per maand... of wat niet verbruikt wordt, wat je dus ook kwijt bent aan het eind van de maand. En dat gaat dan om 209 miljoen belminuten per maand... 259 miljoen sms'jes en 537 miljoen mb's. Dus echt gigantische aantallen. What the fuck, 209 miljoen belminuten? Ik, ik, ik, ik, ga, dit, ik ga dit blokje vieren telefoon laat die minuutjes maar rollen. Yo. Een uh, beetje. De consumentenbond die heeft dus een ietsje aangeboden aan de Tweede Kamer. Wij willen dat de goederen minimaal een jaar houdbaar zijn, zodat consumenten die niet gemiddeld zijn en de ene maand wat meer verbruiken dan de andere maand, flexibel met hun tegoed om kunnen gaan. En dan hebben ze misschien ook wel vele kleinere bundels nodig. Consumenten moeten eigenlijk gewoon niet zo moeilijk doen. En eens een keertje beter opletten welke abonnementen ze afsluiten. Maar dat is niet zo. Nou, voor consumenten is het vaak lastig inschatten wat ze per maand verbruiken. En ze zijn ook niet gemiddeld. Dus het is niet zo dat ze elke maand evenveel verbruiken. En wat je ziet, is dat consumenten vaak heel hoog gaan zitten. omdat ze bang zijn voor een billshock. En wanneer klanten een soort buffer zouden opbouwen. dan zou die billshock een stuk minder groot zijn. Of hier dan, daar staat Barbie, de realityster. Zullen we voor de webcam gaan zitten? Sorry, sorry, de... sorry, maar mag, mag ik weer verder lezen? Uh, uh, hoezo? Ik, ik bel jou toch? Ik, ik heb echt belt goed genoeg hoor. Ja, nee, maar dit is toch een beetje mijn baan en zo. En anders ben ik ook helemaal voor niets hier naartoe gegaan. En... Oh, hè? ja, nee, uh, uh, ja, prima. Maar, uh, hey, mag ik blijven hangen? Hè? Dan, dan, dan kan ik meeluisteren. Ja, joh, dat zijn jouw belminuten. Joh, pas een probleem. Minuten genoeg. Nou, oké, wat jij wil. Uh, we gaan door dus met Barbie, de realityster uit Oogerso. Ze heeft een nieuw plannetje en het plannetje staat op nummer 4. Ze wil donderdag voor de webcam gaan zitten om te sekscammen. Oh. De Hé, hey, alleen luisteren, even je mond houden. Sorry. Donderdag, dan moet het dus allemaal gaan gebeuren. En het idee kwam, nou ja, zoals dat gaat hè, spontaan. Nou, ik heb uh, vorige week, oeh, Spuin de stukje te kijken en toen... Uh... Zag ik die uh, presentatie van dat zijn uh, precies hetzelfde opgedaan. Ik denk, oh leuk weet je. En ik denk we wil ik een keer meemaken hoe dat is. Ja, gewoon gezellig, lekker leuk. En wat geinig is, de moeder van Barbie doet ook mee. Ja, mijn moeder die trekt echt gewoon een latexpakje aan en <laughs> Die gaat helemaal los. Die roept de halen, ze maken al die monden gek. <laughs> ja, moeder die zijn helemaal gek. Moeder is helemaal gek als een deur. Die gaat nog lossen dan mij, hoor. Ja, losser dan ik. Anyway, dat bleek dus later weer een grapje te zijn. Maar Barbie zelf gaat wel voor de webcam zitten. En daar is nu een hoop gedoe over. Want volgens de manager van Barbie mag dat dus helemaal niet. Nou ja, wij hebben een contract... Uh... Met, uh, met Samantha, dat, uh, waarin ja, naakt uh, in principe op dit moment uitgesloten is. Ja. Omdat ze eigenlijk uh, ja, behoort tot de RTL-familie. En de uh, ja, RTL is gewoon een familiezender. Ja. Dus het zou, uh, zou strijdig zijn met het contract. Want bij RTL vinden ze naakt maar vies en smerig en helemaal als het gaat om Barbie. En daarnaast zal Barbie dit ook helemaal niet moeten willen met z'n allen. Ze heeft zo'n prachtige toekomst voor haar. Nou omdat, omdat ze er zelf ook geen baat bij heeft om, uh, om nu naakt te gaan zitten... terwijl ze in een uh, succesvolle reality-reeks uh, loopt en ze daarmee gewoon een hele grote schade op gaat lopen. Sorry, sorry hoor, maar dit, dit is Barbie hè, die wel half naakt over een Griekse bar zagen glibberen en die voor de ogen van de ganzen nazi seks had in een Oostenrijkse ski -hut. Ik bedoel, waar precies loopt zij schade op? Ja, het kan een hoop kwaad bloed zetten en het kan op termijn in het bedrijfsleven andere mensen afschrikken. In het bedrijfsleven? Ja. ja. ja. oké. Okay. En uh, wat heb je haar nu aangeraden? Uiteraard heb ik de afgelopen uren met haar gesproken en gezegd van joh, het is allemaal leuk, zo'n eenmansactie. Uh, een beetje onbezonnen, een beetje niet nagedacht. Het had handig geweest als ik het niet vanuit de media had moeten horen, maar van jezelf. En je moet vooral doen waar je, waar je zelf behoefte aan hebt. Want nee. je bent niemand zijn bezit. Nou ja. En je staat voor, uh, voor een eigen keus. Ja, maar als het naakt gaat, wordt ze helemaal kapot gestuurd zeker? Ja. ja. ja. Oké okay, dan. Op drie de reactie van CDA-fractievoorzitter Buma op het sociaal akkoord. Die snapt er eigenlijk helemaal geen rol van. Ik heb het akkoord gelezen, maar met name wat het kabinet daarna heeft gezegd... en vooral de verschillende boodschappen... maken het uiteindelijk toch wel erg onduidelijk wat er nu is afgesproken. Ja, erg onduidelijk wat er is afgesproken. Wat begrijpt u er wel van? Nou ja, het totaal is natuurlijk een akkoord tussen werkgevers, werknemers met het kabinet. Ja, nou dat snapt Buma dan nog wel, maar daarna echt totale chaos. Verder echt helemaal niets. En dus noemt Buma premier Rutte vandaag in de krant een tjaka-premier. Nou ja, het, het meest merkwaardige is dat de premier op de avond van het akkoord niet zozeer het akkoord heeft verdedigd en de kans van het akkoord heeft beschreven... maar een losse oproep heeft gedaan aan iedereen. Ga een auto kopen, ga, je huis, ga een huis kopen, samen kunnen we het CPB verslaan. En toen dacht ik inderdaad, daar past nog maar één woord bij en dat is chaka. Precies, chaka. En sowieso, Buma die werd ik het helemaal gek van... het laat je geld lekker rollen oproept. En wat het gekke is, wat de premier nu doet, die zegt van... Nou, als jullie allemaal een paar boodschappen gaan doen... Dan hoef ik in augustus niet te bezuinigen en dan komt het allemaal goed. Het is meer een dwangmatig opleggen van verplicht boodschappen doen... dan dat het een werkelijke oproep is tot herstel van vertrouwen. En dus heeft Buma dit hele weekend dwangmatig boodschappen gedaan. Bij de Aldi, bij de C1000, Altheim, bij de Lidl, de Jumbo. Ik kwam er zelfs achter dat de EDA niet meer bestaat, Willem. En schande hielp niets. Het plan om vertrouwen te scheppen is volgens Buma totaal recht. Ja, dus het, vooral het masterplan van Rutte, dat dit allemaal vertrouwen moet scheppen, is eigenlijk dus na een paar dagen totaal weer weg. Het, het betreugenswaardige is dat doordat de premier allemaal opmerkingen eromheen is gaan maken met ga boodschappen doen, ga iets doen om de economie snel te stimuleren. Hij het vertrouwen dat in dat akkoord had moeten, zetten, moet, moeten zitten eerder onderuit haalt dan dat hij het versterkt. Op twee dan heden in Amsterdam tijdens de inhuldiging van de koning Willem-Alexander. Dat moet een geweldige dag worden en een groot feest. En wat Willemijn hoort erbij een feestje? Inderdaad, regeltjes. Nou, en dus was er vandaag een persconferentie met wat details. Goeie... Goedemiddag, dames en heren. Um, het is een eer om u een paar dingen te mogen vertellen. Um, het is nu uh, nog twee weken en dan uh, is de grote dag. Um, hij komt wel heel snel dichterbij. Uh, wij zijn aan de slag met, ik denk wel duizenden mensen... om hem zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat betekent ervoor te zorgen dat hij feestelijk wordt, dat hij open wordt dat alles daar ongestoord zich kan afspelen... en dat het een veilige dag is. Ja, feestelijk, open, ongestoord en veilig. Oftewel, de dag moet voof verlopen. En dus zijn er in de hele stad en zelfs de rest van de provincie feesten... met als een van de hoogtepunten het Museumplein. Daar is een podium met artiesten. Artiesten zoals een junior songfestival... optredens van de Voice Kids en Kinderen voor Kinderen. <laughs> het tweede blok is de Roel van Velsen met diverse gasten. Het derde is s'avonds direct aansluitend op de Koningsvaart... om kwart over negen. En dat is het Koningsbal. Hm. Dat is een, uh, uh, een optreden van André Rieu. Oh, cool, vet. Hij treedt verder op met André van Duin. Oh, en Martijn Fischer, bekend als André Hazes in de musical Zij gelooft in mij. Om hm. hm, okay. het feest een beetje foof te houden, moeten sommige mensen wel wat concessies doen. Het veiligheidsgebied op de Dam, waar mensen niet op het balkon mogen staan... en ramen gesloten moeten blijven, is op 30 april, zoals het er nu voor staat, kleiner dan tijdens de nationale herdenking op 4 mei. Een paar bewoners in de straten direct achter de Nieuwe Kerk... wordt wel gevraagd of zij hun woning vrijwillig willen verlaten. Dit omdat ze zelf tamelijk veel hinder zullen ondervinden... van de troonswisseling en de inhuldiging. Oh, mijn god, zeg. Ja. Het duurt er langer als hij draait. <lacht> Goeiedag. Goed, uh, iets anders dan op nummer 1. Bomaanslagen in Boston. Nieuws van de dag uiteraard. Obama heeft vandaag opnieuw een toespraak gehouden. We will find whoever harmed our citizens and we will bring them to justice. We also know this, the American people refuse to be terrorized. Because what the world saw yesterday in the aftermath of the explosions were stories of heroism and kindness and generosity and love. So if you want to know who we are, what America is, how we respond to evil, that's it. Selflessly, compassionately. Ik ga er weinig over zeggen. Binnen 20 minuten hoor je hier in binnenstad. Het laatste nieuws over de aanslagen in Boston. Dankjewel Willemijn. Luck. Thank you. Can you believe Big Show is a one man wrecking machine? This man is on another level. He's in a ring. There's carnage everywhere. Look at this. Je hoort het gespierde mannen die elkaar tot pulp slaan in de ring, maar dan wel allemaal geacteerd. Dat is namelijk het showworstelen van de WWE, de World Wrestling Entertainment, de grootste worstelorganisatie ter wereld. Morgen, dan geven ze het voor het eerst in tien jaar, een show in Nederland in Anhoy-Rotterdam. En Emil Sitocci, hier bij mij in de studio, is de enige Nederlander die ooit geworsteld heeft voor uh, de WWE. Even ademhalen. Straks uh, ga jij, Emiel, de tactiek uitleggen hoe je iemand uh, ja. zo goed mogelijk nep in elkaar slaat. <laughs> en dat, dat ja. er ook yeah. heel veel voorbereiding aan vooraf gaat. Dat is echt ja. een, een proces. Maar eerst even voor iedereen die denkt, hey, showworstelen. Ja, dat ken je uiteraard van de grootste showworstelaar ever, Hulk Hogan. Hoe kan je een legend like, like Hulk Hogan. Die weet every trick in het boek. Hulk Hogan sending Hassan right back de corner. Ik zie jou kijken, Emiel. Ah, ik weet wat hier gebeurt. Ja, ik weet wat hier gebeurt, ja. Namelijk? Nou, dat Hogan was toen eventjes uh, teruggehaald. Uh, die was weer van stal gehaald door de WWE. Ja. En uh, ze hadden toen een hele mooie antagonist voor hem. Dat was namelijk Mohammed Hassan. Het ja, was een beetje toch wel een, een terrorist. Ja. Dat was na 9/11. Hebben ze dat een paar jaar daarna gedaan? Die ze hebben dat. ze ook neergezet. Want je vertelde net al, jij bent het karakter the untamable. En mm -hmm. die untamable. Die man ja. werd neergezet als terrorist. Uh, een beetje van Arabieren. Dat, ja. dat wilde de Amerikanen toen echt niet over de vloer hebben. En uh, ja, dan haal je de oude, de oude red, white en blue healthy, hou je dan van stal en die mocht hem even in elkaar tikken. Dus, ja. En uiteraard <laughs> ook een won elke keer, begrijp ik. Uh, uiteindelijk wel, nee. geloof ik, ja. Ja, nou, ja. ja. ja? nee. Nou, ja. hij was toen ook natuurlijk wel over zijn top heen. Dus dat ja. is ook wel de ach, bedoeling ach, dat, dat hij hem een beetje maakte dan weer. Dat hij die, die, die terrorist maakt. Ja, ah, oké. Okay. Nee, want het is natuurlijk allemaal afgesproken werk. Dat is het hele gein eraan. Daar gaan we het zo over hebben. Maar we, we hadden het erover vanmiddag op de redactie. En iedereen heeft dit wel eens gekeken. En de eerste mm -hmm. vraag is toch. Waarom kijken hier miljoenen mensen naar? Want je weet dat het nep is. Wat, wat, wat is de aantrekkingskracht? Nou, dat, kijk, dat kan ik heel snel onderuit schoppen door te zeggen: waarom kijk je naar een film? Want dat is nog veel nepper. Want alles wat er in die WWE-ring gebeurt, dat is wel verhaal. Maar Want de WWE-ring, voor de duidelijkheid, dat is gewoon de, de grootste worstelorganisatie ja, de, ter wereld. Dat is de, de worstelorganisatie de, de ter wereld, de WWE World ja. Wrestling Entertainment. Ja. Uh, alles wat daar gebeurt, dat is, uh, dat is natuurlijk gewoon live. Het gebeurt voor je neus. En die klappen die komen wel degelijk aan. Die ring is ook hartstikke hard. Die mm. twee mensen gaan daar de ring in met de opdracht van vertel een verhaal. Zorg dat het publiek van zijn stoel afkomt. Het is dus een spel met emotie. Maar er moet een hoop geïmproviseerd worden. Je moet zo'n oh. wedstrijd kunnen dragen. Het is oh. niet tot in de puntjes gegooid oh. moveerd, Wat mensen vaak Ga denken. Daar gaan we het zo verder over hebben. Maar oh. ho hoe groot is dit? In, in Nederland is het voor de, het eerst in tien jaar uh -huh. dat er zo'n groot evenement is. In Ahoy. Yeah. Maar in Amerika is het, is het heel groot. Het is gigantisch groot. Uh, WrestleMania is een jaarlijkse evenement. Het is een soort van Super Bowl. En daar zaten vorige week 80.000 man in de arena. Dat is, uh, dat is immens. En als je het wil hebben over hoe ver de rijkwijd is van de WWE. Um, ze worden in 145 landen worden ze bekeken en ze bereiken wekelijks zo'n 500 miljoen gezinnen. Dus dat is uh, gigantisch. Ja, nee, maar een ons ons ik, kijk, ik, kijk, ik, ik ja. kijk echt. Omdat je ook inderdaad ziet dat er vallen op een betonnen vloer. Ik heb bijvoorbeeld, je, je kijkt een beetje zo tussen nacht en, en slapen in. Hè. Als je echt niet, ik echt Op niet. Eurosport in Nederland. Fantastisch, ja. ja. ja. Heel, voor het voetballen. En dan vallen ze op zo'n betonnen plaat. Ik vraag me af, hoe kan je dat nep doen? Je valt toch op uh, die nee, plaat dan? Ja, je, je dondert gewoon uit de lucht. En je moet je klap gewoon uh, op zien te vangen. En dat maar gaat hoe doe pijn je dat? Gewicht verdelen. Eh, Gewicht verdelen? Ja. Ja, ja, ja. Ga je zo voor ons doen? Nou, hij gaat of, of jou, oh, ja. Mark. Oh. Of, of Luc. Even. Je ik mag, zal, kiezen. mag ik je slaan doen, dan? Zo, <laughs> um, Kunnen we het over hebben? <laughs> um, jij, we hadden het net even over Hulk Hogan. Dat is jouw grote voorbeeld. Het was. was, ja. was, was in mm. ieder geval op je derde al. Ja, ja. Be, toen besloot jij: ik word later als ik later groot ben, een showworstelaar. En zo was het. Ja. En zo geschieden. Inderdaad. Ja, nee, ik zag het op televisie en ik was helemaal. Het was alsof al mijn superhelden tot leven kwamen. Alsof ik in één <coughs> keer Batman en Spider-Man tegen elkaar. Uh... Je zit me te fucking hier. Hè? Nee, oh. nee, serieus niet. Ja. Maar nee, je dat ziet er best gespierd uit. Want je had Toch ook wel, een ja. echte sport. <coughs> echte sporten, no point intended kunnen zijn, natuurlijk. Uh, Ga je ik bedoel ook dat ooit... je ook gewoon met je ziet uit? Of iemand kan, ja, kan boksen? Of, of... Ik ben begonnen met Turnen. Ik heb nog getraind met Appke Zonderland vroeger. En, uh, alleen die was toen al oneindig veel beter dan ik ooit zou zijn. En daarna ben ik overgegaan op vechtsporten zoals kickboxen, MMA, fitness ook. Dus, maar je moet werd wel hij... echt een atleet zijn, wil je het kunnen doen. En, en, en dat punt sluiten wij af, gaan wij namelijk zo meteen verder. Is het een sport of is het louter show? En hoe werkt het dan precies? Blijf fijn zitten, Emiel, ook te zien op de webcam. Ik zeg het nog maar even, radio1.nl. Je hebt een, een idioot straks shirtje aangetrokken. <laughs> Zit nu dat, dat kan ik niet anders. Aan te spannen. Ik ben niet onder de indruk.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 Dies. It's okay that game, she never even.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 Ik heb ooit mijn inmiddels ex leren kennen op Lowlands Festival... maar deze band kent elkaar van het Glastonbury Festival. Daar kregen we ook hele leuke dingen van. Uit 2010, dus ze bestaan eigenlijk pas net. Will and the People Eyes. Kijk me niet zo ra raar aan, onze entertainmentman Mark Koster. Je luistert naar ja. BNN Today op Radio 1. Zometeen cabaretier Pieter Ders Die neemt de Nieuwsweek met je door. En we duiken in de ring bij het show. Worstelen, vuistdiep en wil je ons volgen op Facebook. Vuistdiep. Dat kan natuurlijk facebook.com slash Today. En hashtag uh, BNN Today op Twitter. Het is weer dinsdag. En dan zit al voor mijn... Uh, Geliefde Mark Koster tegenover mij als entertainmentdeskundige, de hoofdredacteur van De Post Online. En Mark, je hebt me een verhaal vandaag. Nou, kijk, het is wel een dramatisch verhaal. We hebben het over Jos Veldhuizen, die we eigenlijk zouden moeten kennen, of veel mensen kennen haar van het Modemeisje met een Missie. Het was een leuk programma waarin zij figureerde mm -hmm. met een aantal andere dames. En, en ja, deze vrouw is enorm te grazen genomen door een uh, producent. Um, die van haar een half miljoen uh, heeft uh, gestolen. Want wat produceerde zij? Zij produceerde uh, schoenen en uh, leuke jurkjes. En we kennen haar ja, een beetje ook van de ex van Regilio Tuur. Daar heeft ze ja, ah. een tijdje iets mee gehad. En ze wordt door de metro in één rijtje geplaatst met en Linda de Mol, Olse Gulsen. En dus zij is 26 jaar en eigenlijk de upcoming ja, nieuwe fashion ondernemer. En uh, ze was dus voor de schermen, een modemeisje met de missie. Toen was ze een beetje zo blond en dacht iedereen, kan ze wat, maar ze kan dus veel meer. En wat er nu, dus nu gebeurt is, dat ze enorm belazend is. En dat heeft ze ons vandaag eigenlijk uh, verteld, hoe dat in elkaar zit. En we hebben haar even van haar eigen bedrijfsfeestje geplukt. Dus uh, kennelijk, uh, de bedrijfsfeestjes komen nog voor, dus dat klinkt goed. Josh, goedenavond. Goedenavond. Is het Josh of Josh, hè? liever? Ja, wat je wilt, het is wat Josh. Ik wil, Josh. <laughs> um, ja, het, het gaat dus nog goed met je bedrijf, want je hebt een bedrijfsfeestje, dat is goed om te horen. Maar wat Mark net zegt, je bent enorm belazerd. Wat is er gebeurd? Ja, uh, het is inderdaad nogal een verhaal. Uh, anderhalf jaar geleden, of ondertussen weer twee jaar geleden, ben ik gestart met uh, modelabel Josh V. En dat is uh, ja, ontzettend hard gegaan, uh, ondertussen 150 winkels. Maar toen ik net begon, uh, ben ik een samenwerking aangegaan met uh, Glamorous Fashion BV, omdat ik wilde dat zij mijn productie zouden doen. En uh, ondertussen heb ik drie collecties met hun samengemaakt. En dat is een en... bedrijf, jij ontwerpt de kleding, maar zij zetten het in de markt ofzo? Uh, nee, ik zet het volledig in de markt. Het enige wat zij hoefde te doen is eigenlijk de productie. Dus ik ging uh, met mijn kledingrekje aan het begin uh, langs de winkels... of ze mij een collectie wel wilden kopen. Ja. Ik heb het natuurlijk uh, op de markt gebracht via Modemeisjes met de Missie. Een programma dat we met die twee andere meiden uh, samen ja. hebben ontwikkeld. Maar dat Glamour BV, die, die, die, die, die zorgde dat de kleding er überhaupt kwam. Dat moet, zo moet ja. ik het zien. Ja, die ja. Maar dat die is produceren. trouwens wel een gerespecteerd bedrijf, hoor. Dat is een ja. bedrijf inmiddels fiets gegaan, maar die, die kunnen wel wat. Dus jongens... Los, jij ging toch ook met ze in Zee omdat je dacht... nou, die lui kunnen wel wat? Ja, precies. Ik had een hele hoop van de samenwerking verwacht. En uh, we hadden het gewoon heel erg netjes uh, afgesproken. Afspraken gemaakt over de omzet, wie wat <laughs> zou krijgen, verdeling... en uh, ja, afspraken van wie doet wat. Nou ja, ik doe PR, uh, marketing en het ontwerpen mm -hmm. naar China toe. Alles uh, klaarspelen. Dit, en, dit, uh, dit en... stoomt op naar een klimax dat het helemaal verkeerd ging? Ja. Uh, nou ja, wat er mis ging is dat ik anderhalf jaar lang uh, uh, ja, de omzet niet uitgekeerd kreeg, wat ik had uh, verdiend eigenlijk. Dus uh, drie projecten met hen samengewerkt. Het eerste project uh, was er geen geld, ze hadden liquiditeitsproblemen. Maar ik wilde natuurlijk dat mijn label gewoon doorging. Dus mm -hmm. aan de voorkant was er niks van te merken. Het verkocht hartstikke goed. Dus ik ben de tweede collectie ook gaan doen. Onder voorbehoud van, ja, we gaan je wel betalen. We keren het wel uit, maar we zitten even in zwaar water. Ja, tweede collectie gemaakt en uh, weer uh, ja, geen geld uitgekeerd gekregen. Mm -hmm. En uh, dan denk je, waarom stop je er dan niet mee? Ja, maar, ja dat denken ja. wij allemaal nou, hier in de Waarom studio. geef je niet in? Waarom ben je niet ja. een beetje boos? Nou, Natuurlijk ben ik behoorlijk boos geworden en uh, ik liep gewoon tegen een, tegen een muur letterlijk. Uh, ze hadden geen geld, uh, ik kreeg geen inzage in de stukken, in de omzetten. Maar ik weet natuurlijk exact wat ik heb verkocht aan al mijn klanten aangezien ik dat zelf deed. Want jij had en... gewoon op dat moment, je had al twee collecties met hun gemaakt, nog geen cent gezien. Ja. Nee, klopt. Josh, hoeveel... Dus bij de derde collectie uh, heb ik afspraak met hun weten te maken dat ik in ieder geval een management fee uitgekeerd kreeg, zodat ik wel uh, enigszins... Hoeveel was dat? Uh, zodat, nou, dat was een, een niet noemenswaardig bedrag eigenlijk. Het ging om 2500 euro uh, bruto, wat ik kon factureren. Maar goed, je bent, je, uh, al met al, je bent dus nog een derde collectie met hun gaan maken, Dan maar de, alles schreeuwt toch Onder... in je van ik ga naar de politie, hier, hier moet ik, ik onmiddellijk Onder... mee kappen. Ja. Ja, maar ik wilde dus vooral, en dat was voor mij het oh. allerbelangrijkste, dat mijn merk gewoon uh, doorging. Dat dat doorging. Ik wilde mijn winkeliers niet teleurstellen. Dus ik ben ondertussen na die tweede collectie natuurlijk om me heen gaan kijken van hoe kan ik dit nu allemaal zelf overnemen. Want dat kan ik veel beter dan dat zij op dit moment doen. Hey. En uh, dus dat ben ik gaan uh, neerzetten in de tijd dat we de derde collectie hebben gemaakt. Nou ja, en achteraf uh, inderdaad, weer uh, was er geen geld. Mm. En, maar hoe, hoe uh, kwam je, kon je ik rond? Hoe kwam je rond? Hoe de waar leeft je van? Van de lucht kan niet. Nee, dat klopt. Nou ja, sowieso als je een eigen bedrijf wil starten... moet je natuurlijk een startkapitaal hebben. Ik ben vanaf mijn vijftiende ben ik al heel druk aan het werk. En, uh, dus ik had gewoon een potje met geld waar ik nog redelijk van kon leven. Ja. Maar na die tweede collectie, eerlijk is eerlijk, begon dat behoorlijk op te raken. Dus ja, de spanningen liepen hoog op. En na een heel, heel ernstig conflict uh, uh, ben ik dan ook vertrokken. Heb ik de stekker er daar uitgetrokken? Meteen doorgezet en uh, ja, mensen aangenomen en uh, mijn bedrijf gestart, uh, prachtig pand uh, opgebouwd. En nu maar gaat met, jouw, met jouw bedrijf better. gaat het op, het op het moment goed, dat, dat Glamour BV ja. waar nee, je... Glamorous, even, fashion BV. glamorous Fashion BV. Fashion BV is failliet, een... dus dat is mooi. Wat jou ja. betreft denk ik... Nou ja, weet je, ik was natuurlijk niet de enige met een claim daar. Dus Hoeveel krijg je nog van de... ze? Wat zeg je? Hoeveel krijg je nog van ze? Tonnen. Tonnen. Maar die gaat er nog meer ja. terugkrijgen als ze failliet zijn. Nou, dat is dus het hele verhaal. Op een gegeven moment, ik had natuurlijk overal beslag op laten leggen daar. En uh, blijkbaar was ik niet de enige met een probleem, maar hadden ze ook nogal belasting ontdoken en uh, geen uh, loonbelasting betaald, dus de Belastingdienst wilde beslag hm. aanleggen. Maar ze kwamen erachter dat mevrouw Veldhuizen overal <lacht> beslag op had gelegd. Dus ze ja, belden dus... mij <lacht> van ja, wij willen gewoon het faillissement aanvragen en aangezien jij de grootste schuldeiser bent op dit moment, wil jij steunvorderaar zijn in dit proces. Daar moest ik natuurlijk even over nadenken, want dat betekent inhoudelijk dat je dus naar je tonnen kan fluiten. Maar ik was er ondertussen zo klaar mee en met Josh V ging het ondertussen fantastisch. Ik geloof nogal in karma, ja. dus ik verdien het op een andere manier wel weer terug. Maar nee, het is goed om te horen dus dat het goed met jou gaat. Verklaren. Ja, jij hebt ze voor je laten klaren, verklaren uiteindelijk. Glamorous ja. Fashion BV is kapot gemaakt door Josh V. <laughs> nou, ze hebben het natuurlijk, dat zei, het dat natuurlijk dat het gedaan. Dat zei het gekscherend, Josh. Uh, ik vind het een stoer, een stoer verhaal en uh, ik hoop dat je het redt. En het gaat goed met jouw merk, laten we dat ja, even absoluut. zeggen. Nog even maar te noemen dat de metro jou in één adem noemt... met onder andere die dame van Supertrash, Olsay Gulsen. En dan doe, je ja. het, dan doe je het niet slecht. Dank je wel voor je vraag. compliment. Succes Graag gedaan. Fijne avond. Exit Holland. Iets heel anders. Bang om in bed te duiken met je achternicht. Nou, dankzij een nieuwe app in IJsland... weet je meteen of je familie bent van je grote liefde. Onze exit Hollander in IJsland is Frank de Jong. Frank, hoe kom je in hemelsnaam op zo'n idee? Nou, niet jij, maar men. Uh, hoi. Uh, ja, hoe kom je op zo'n idee? Uh, dat heeft te maken met het feit dat iedereen elkaar zo'n beetje wel kent. Vooral als je in een, uh, in een klein, kleine gemeenschap woont. Maar... Als je dan uh, bijvoorbeeld uh, op school gaat ergens anders, stel je voor je woont in het noorden en je gaat uh, naar het zuiden in op school daar. Ja. Dan, dan moet je opeens weer opnieuw beginnen. Ja. En dan kan het nog wel eens gebeuren dat je opeens in bed belandt met uh, een nicht of een broer. Of dat is je jou ook een wel eens overkomen, familielid. of niet? Of het wat? Is het jou wel eens overkomen? Nee, maar nee. is het nog niet overkomen. Nee. Nee, maar want... het, is, het is wel zo in IJsland dat het best wel vaak gebeurt, omdat het zo'n klein eiland is waar maar zo weinig mensen wonen, uh, dat, dat achternicht het per ongeluk met achterneven of misschien wel zelfs wel nog directere familie, dat die het wel eens met elkaar doen. Dat komt voor. Uh, ja, het komt, het komt voor, ja. En daar heb je dus nu een app voor. En, en, en hoe werkt die app? Dan kan je dus zien, als ik Mark Kosten ontmoet in IJsland en ik ken hem niet, dan kan ik dus zien of hij familie van mij is. Ja, in principe kan je dat al, <laughs> al, al, al eerder doen, online. Want ze hebben allerlei archieven. Um, je dus hebt je... het IJslandse boek. Dan ja. moet je dan eerst de stamboomen nagaan. registers et cetera. Ja. En nu is er dus, dus ook een app die gebruik maakt van al die gegevens. van Wat is het sinds de, de kolonisatie van, van IJsland? Oké, okay, maar het werkt dus gewoon als ik iemand ontmoet... dan voer ik zijn naam in en dan popt erop ja. of, ik, of ik met familie van doen heb. Ja, je kan er je kan van alles zien eigenlijk. Ja, en uh, het enige wat je nodig hebt is een, uh, een, een IJslands identiteitsnummer. Ah. Hm. Maar nee. we zijn toch allemaal familie van elkaar, ver weg. Hoe zit dat? <laughs> ja. uh, in IJsland bedoel je? <laughs> nee, Marcos bedoelt überhaupt. Maar, maar, is, er, ja, maar is, precies hier precies is hier echt behoefte we, aan, ja, Frank? Ja, in principe vraag vraag zijn maar. we allemaal wel, wel familie van elkaar. Ja. Hm. Maar is hier maar... echt behoefte aan, Frank, in IJsland? Is dit echt een gat in de markt? Ja en nee. Want uh, ik heb gesproken met uh, een paar mensen. En die zeiden dat ze het, dat ze het wel herkenbaar vinden. Het zeiden, maar dat ze het zelf niet echt gebruiken. Ah. Maar nou, het op, is. Op papier is een heel leuk niet, idee, begrijp ik. Ik denk wel dat het, ze, het wordt zeker wordt gebruikt. Ja. Anders. Het, ja, het, het komt wel voor. Goed, nou, uh, volgens maar... mij moet het nog even doorontwikkeld worden. Wellicht wordt het later nog een keer een succes. Mark, onthoud je vragen even. en Dan kan je straks buiten de uitzending even met Frank de Jong bellen. Frank, dankjewel. Dit is Radio 1. Iets over half tien. Hier is het NOS Journaal met Raymond Serré. Zorgverzekeraar CZ met 3,3 miljoen klanten, een van de grootste van Nederland... heeft afgelopen jaar een winst gehaald van 518 miljoen euro. Dat positieve resultaat heeft ervoor gezorgd dat CZ de premie voor de klanten... dit jaar al kon verlagen met een totaal van ruim 70 miljoen euro. Bestuursvoorzitter van de Mieren zegt in het jaarverslag... dat de scherpe zorginkoop zijn vruchten begint af te werpen. Gestolen mobiele telefoons moeten direct na de diefstal op Afstand onbruikbaar worden gemaakt. Minister te verwacht dat telecomproviders dit voor de zomer geregeld hebben. de minister Kamp zette veel druk op de telecomproviders.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 Meer Nederlanders naar het buitenland dan vorig jaar, zegt de ANV. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Tegen tien hoor je weer de nieuwsweek door de ogen van cabaretier Pieter Derks. Want die is er weer zoals elke dinsdag. Goed om je te hebben, Pieter. Uh, nou, dank je. Ja, fijn dat fijn. ja, je bent. We praten uitgebreid ja. verder over het showworstelen. Um, want uh, Emil zit hier ook nog steeds in de studio. Wie, uh, wie had jij op het oog om uh, een iets mee te doen? Hier in de studio? Oh, ik weet niet. Degene die nu het eerste hand omhoog steekt? Luc. Uh, nou dus ja, no way. <laughs> oh, yeah, ik zag het ook. Ja. Mijn is op. Mooi. Moet <laughs> ja, ja, ik even Luc haalt er wel van. Eerste <laughs> <Yes>. tweet, Luc. <Luke. laughs> ja, hoezo eerste tweet? <laughs> ja, dat de kan <laughs> Nou, niet meer. <laughs> yeah. um, uh, Phil Borsten uiteraard op Twitter. Uh, vooral Twitter. Gisteren ontzettend veel tweets. Pieter Willocks, die tweet dat uh, zondag één minuut stilte wordt gehouden op de 10 miles van Antwerpen voor de slachtoffers van de Boston Marathon. En voor Fred komt het allemaal wel heel dichtbij. Die liep namelijk twee jaar geleden de marathon in Boston. Dus uh, leef met je mee, Fred. Er gaat ook een heel raar verhaal rond op Twitter. Maar ook op Tumblr en Instagram kwam het gisteren ook al een aantal keer tegen. Van een man die zijn vriendin ten huwelijk wilde vragen bij de finish. Maar zij overleed. Tenminste, zo gaat dat verhaal. Het lijkt een beetje een bedacht verhaal. Toch zijn er wel veel mensen mee bezig. Kaatje die zegt: Ik ga de hele avond nadenken over de man bij de Boston Marathon die zijn vriendin bij de finish huwelijk wilde vragen, maar zij overleed. Dat is echt een apart verhaal, dat gaat dan rond, vooral op Instagram... wordt er dan heel veel over gesproken en dan zie je dan een foto bij. Ja, dat gaat dan zo rond en geen idee of het dan ook echt daadwerkelijk mm. klopt. Dus een beetje een opmerkelijk verhaal. ...iets leuks uh, op Twitter. Ik dacht, ik zoek gewoon iets uit wat echt zo leuk is. Hè? Dat is wel even, we hebben we wel even nodig met z'n allen. Het is wel een, wel een oudje, een klassieketje... ...maar hij komt nu ineens weer vaak terug in mijn timeline... ...en ik moest er vandaag eens hard om lachen. Het is een hashtag en die gaat over Suzanne Boyle. Het is een zangeres die zag er nog niet bepaald showbizachtig uit... ...tijdens uh, Britain's Got Talent in 2009. Zij won toen dat programma, werd een enorme ster... ...en nu heeft ze een nieuw album, is al een paar maanden uit. En, en nu heeft het social media team achter haar een hashtag bedacht... ...die bij dat album hoort. En dan kan je ook over Twitteren. En die officiële hashtag, dus die ze overal communiceren, is de hashtag Susan Album Party. Alleen als je dat dus opschrijft, dan lijkt het dus net alsof er geen Susan Album Party staat, maar. Suus 1-0 Party. Nou, dat vindt Twitter hilarisch grappig. En het, het, het houdt maar niet op. Het is zo leuk. Phil Stedt kwam er dus als eerste mee in november al. Of dat social media team is enorm naïef of juist briljant, zegt hij. Christopher Pike vindt het de beste hashtag ooit. Totdat hij moet denken aan Susan Boyle die meedoet aan zo'n type feestje. En hij vreest dat hij nu nooit meer kan slapen. Gareth die denkt terug aan vroeger en mij met over de keren dat hij een 1-0 Party had. Those worden deze. Ja. in november werd het dus al over getweet. 21 november werd Suus 0 Bump Party gelanceerd, maar nu lijkt het ineens dus viral te worden op de Nederlandse Twitter timelines, een beetje vreemd, maar Anton Button uit Engeland maakt het allemaal niks uit. Die kan er nog steeds hartelijk om lachen en heeft ook zin in de volgende 1-0 Bump Party. Ik vond het grappig Willemijn. Weten we weten wel dat ook weer. Dankjewel Luc. The Cure. Oh ja, leuk. Het is onze ja, dacht ik ja, moet je ja, weer even, wees, even, ja. even naar half tien. <laughs> yeah, it's all that <laughs> All yeah. yeah. they've yeah. to cure a forest. Dan danste ik dus op, toen ik elf was. Ik geloof in de Toxbar, heette dat zo, op Schirmelijk oog. Dat was de eerste keer dat ik ergens ging dansen. En toen was dit nummer natuurlijk al ietsje ouder, want het is uit 1980. Toen dacht ik, ah, oh, het stoer, die mensen die fans zijn van The Cure. En ik dacht, oh, zo wil ik later ook worden. Het is toch nog goed gekomen. Radio 1, BNN Today. <laughs> Even je lach inhouden nu, want we gaan het hebben over Boston. Een terreurdaad, zo noemt president Obama de aanslagen in Boston. Bij de explosies tijdens de Boston Marathon vielen 176 gewonden en drie doden. 17 mensen zijn nog in levensgevaar. De politie heeft nog geen idee wie er achter de aanslag zit... ...zei ook Obama op een persconferentie die hij een paar uur geleden gaf. The FBI is investigating it as an act of terrorism. What we don't yet know, however, is who carried out this attack or why... Whether it was planned and executed by a terrorist organization, foreign or domestic, or was the act of a malevolent individual. De FBI onderzoekt het als een terroristische aanslag, zegt Obama. Wat wij nog niet weten is wie deze aanslag heeft gepleegd en waarom. Of het gepland was door een terroristische organisatie of dat het een eenmansactie was. NOS-correspondent Wessel de Jong in Boston, goedenavond. Hallo Willemijn. Hi. Vanmiddag was er een persconferentie waar onder andere de burgemeester en de FBI aan het woord uh, kwamen. Het uh, laatste nieuws uh, is over die snelkookpannen. Die explosieven ja. zaten daarin. Uh, ja, Wat zat er allemaal nog meer in? Ja, daar was natuurlijk nogal wat Waar verwarring over. Hè? Artsen die gisteravond uh, de eerste de gewonden verpleegden en die spraken... die wisten eigenlijk niet precies wat dat voor metaal was... wat ze in die mensen ja. aantroffen. Die zeiden, ja, het kan maar gewoon rommel van straat zijn en dergelijke. Nou, dat is nu dus toch wel bevestigd, duidelijk geworden. Ook weer van artsen overigens, niet van de FBI is deze informatie afkomstig... Hè, dat er, uh, er sne ja, snelkookpannen, daar zat dus gewoon kruid in, buskruid... met ja, kogeltjes uit lagers, spijkers en andere metalen rotzooi... om maximale verwondingen en uh, ja, schade aan mensen toe te brengen. Echt ja. een, uh, ja, een heel simplistisch soort, uh, soort, uh, soort explosieven is er ja. gebruikt. En verpakt in, in, in zwarte reistassen heb ik gehoord. Ja. Um, dat is dus de, de laatste informatie daarover. Maar iedereen hoopte natuurlijk op iets van informatie over de dader of daders. Daar is hmm. nog niets over bekend, hè? Nee, precies. En dat was natuurlijk met die persconferentie hè. Uh, dat was natuurlijk wel heel, heel, heel pijnlijk, werd dat duidelijk. Er stonden zo ongelooflijk veel mensen op dat podium. En dat moest natuurlijk maar een beetje verhullen dat er echt nog geen, ja, werkelijk nog geen enkele duidelijke lead was. Er is dan een huiszoeking gedaan bij een, uh, bij een Saoedische student hier in Boston. Maar ik vrees dat we dat toch, uh, dat verdwijnt toch naar de afdeling heksenjacht uh, uh, profiling, gewoon omdat hij natuurlijk toch een Arabische uiterlijk was. en ja. Hij toen wegrende van de plek met aanslag en die brandwonden aan zijn handen had, uh, zag hij er verdacht uit en is hij daarom aangehouden. Maar ja, de politie moest toch ook wel bekennen dat deze man waarschijnlijk helemaal niets met uh, deze terreurdaad uh, te maken heeft. Dus uh, ja, een, een, een, een wat dreug geval van profiling zou je kunnen zeggen. En nou heeft de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, Napolitano, vanmiddag ook nog iets gezegd over er is geen aanwijzing voor een, voor een samenzwering? Zoals zij dat noemen. Nee, omdat ze vinden natuurlijk verder überhaupt natuurlijk geen enkel spoor. Hè. Dat is natuurlijk het hele, hele probleem. Er is gewoon nog, tenminste ja. voor zover nu bekend, geen, verder geen enkele aanwijzing. Als je dan een beetje gaat spitten in het ter, terreurverleden zeg maar van de Verenigde Staten, dan kom je eh, kom je toch op een soort parallele aanslag. Kom je uit in 1996 tijdens de Olympische Spelen in Atlanta. Daar is toen ook zo'n bom afgegaan. Dat vielen twee doden eh, met ook zo'n 150 gewonden. Nou, nou, de parallel is natuurlijk bijzonder groot. Eh, die werd toen gepleegd door Eric Rud was een, een, een, een, een zeer extreem figuur, ja. een anti-abortusactivist. En die man, die, ja, omdat hij dus in zijn eentje opereerde... heeft het jaren geduurd voordat ze hem hebben ja. aangehouden. En naar die zaak wordt nu op dit moment natuurlijk wel verwezen. Dat is natuurlijk niet zo raar ook. Maar al dat soort verwijzingen, ik moet er meteen meteen toch voorzichtigheid halpen bij zeggen. Het is allemaal speculatie. Maar... Wessel, de dag zelf, hè? Patriot Day, dat is toch een soort... Dacht waarop Amerika zich even goed voelt. Zou dat daarmee te maken kunnen hebben... voor die rechtsextremistische eenling... die dan ja, dat, misschien dat, wordt dan wel gezegd, dat, dat moment aangrijpt? Is dat al? Ja, ja, dat was natuurlijk ook precies precies de dag dat, dat uh, Timothy McVeigh... Yes. en dat was een jaar eerder... voor die aanslag in Atlanta... in ja. 1995... Uh, uh, dat hij een... een, een ja, precies dat hij een, een, een, een zware... aanslag pleegde. Uh, goed, die ging ietsje rigoureuzer te werken... om het zo te zeggen. Die blies een haald gebouw op. Zo'n 160, uh, 160 mensen... kwamen daarbij om het leven. En dat was ook een, een, een... net zoals die Eric Rudolph... was dat ook een, een anti-government activist. Ja. Ja. En in, in deze kringen... In deze kringen is, is die, die, die, Patriot, die Patriot Day is een hele ja. belangrijke dag die ze graag op een, een of andere manier willen markeren. Ja, dat, dat gaat dus niet alleen maar met feesten, kennelijk gepaard. Het valt ja, me wel op dat, ja. dat, dat er niet uh, ja, wordt gewezen, hè, die, die onze Saoedische vriend het opgepakt. Maar ik vind dat vri vrij netjes toen. Valt hij dat ook niet op? Weinig... Uh, ja, blaming, uh, ik, Nee, vooral Obama is, Obama is ontzettend netjes. Uh, Obama is natuurlijk heel heel rustig, ook dat hoorde je net ook in dat citaat wat jullie eventjes uh, lieten horen. Uh, hij is natuurlijk wat dat betreft heel voorzichtig. Uh, je hebt natuurlijk de, de, de aanslag in Libië gehad, een nou, totaal ander verhaal natuurlijk, in, in Benghazi herinner je je nog wel. En het Witte Huis heeft dit eigenlijk toen ontzettend op zijn, op zijn flikker gehad, kan je wel zeggen, over de manier waarop ze toen... Ja, voorbarige informatie hebben verspreid. Dus daarom is Obama ook des uh, ja, te de voorzichtig ja. geweest. Maar de, de, de spanning in het land is er toch niet minder om, hoor. Wat dat betreft, dat zie je ook. Je hebt allerlei incidenten, heb je vandaag gehad uh, op het vliegveld hier in, in, in, uh, in Boston, Logan Airport. Er werd een vliegtuig apart gezet, omdat er een beetje een raar geluidje uit een koffer ja. kwam. Nou, daar was ja. ook niks meer aan de hand. Nou, hetzelfde heeft zich voorgedaan in New York op, uh, op La Guardia. Dat was ook een, een, een pakketje dat een beetje verdacht was. Dat heeft ook Meteen de explosieve. Kortom, de schrik zit er goed in. Dat wel. Ja, ja, ja, absoluut. Wessel de Jong, dankjewel. Straks meer van jou uh, in het ogenmorgen. Dank. Radio 1, Willemijn Veenhoven. PNN Today. In Amerika is het waanzinnig populair showworstelen. Morgen dan, uh, komen de showworstelaars van de grootste worstelorganisatie ter wereld, WWE, de World Wrestling Entertainment, naar Nederland om een show te geven. Voor het eerst in tien jaar. En Nederlands trots is Emil Sitochi. Hij is uh, hier in de hey. studio. Hi, nog steeds. Als eerste Nederlander ooit geworsteld voor die WWE. Uh, het, het, is, het is een bizarre sport. Zogenaamd elkaar lens slaan in de ring. Mm. Er gaat er een hele voorbereiding aan af. Ook nog eens, helemaal van tevoren uitgedacht. Beschrijf even toen jij vorig jaar tegen die, hoe die man Jack, Jack Swagger. Swagger. Ja. Een groot man in deze... Uh, Letterlijk die, en figuurlijk. Ja, ja, gigantische kerel is dat. Ja, maar dat gaat dus helemaal voor... Want jij zit dan met hem in de kleedkamer... en daar gaat er een soort tactische bespreking aan vooraf. Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Het was daar, ik was daar duidelijk uh, uh, niet om, uh, om hem uh, in een kwaad daglicht te zetten, want ik sta niet bij zijn ondervast contract. Dus het laatste wat ze willen is dat ik dat een jongen als ik van hem win. Dus ik moest gewoon gaan liggen. Ja, maar goed, er um, wordt dus vooraf wordt er ja, besproken dat we, dat hoe dat dan gaat. Ja, het wordt niet dat in de puntjes uh, voorgekoud of zo. Maar ik wist wel dat ik ging verliezen en ook hoe ik ging verliezen. <lacht> en <lacht> ook dat, binnen hoeveel minuten dat ging gebeuren. Die, die Jack Swagger bepaalt dat of die organisatie bepaalt dat? De organisatie dat? bepaalt dat. Ja, die een, zegt dat En een, dan een tegen producer van een road agent. Emil in minuut zes vind ik wel een mooie, dan ga je neer. Inderdaad, minuut zes was het. En uh, <lacht> ja, toen, toen zat mijn, mijn cluster alweer op. Maar ik kan je wel vertellen, toen uitkwam. Moe maar voldaan. Uh, ik had hem wel goed zitten hoor. Want die kerel die, die hield niet in. Uh, Mijn ribben die... Uh, maar je spreekt bijvoorbeeld <laughs> je ook, tegen mij. ook van tevoren af. Met wat voor soort worp of steek of stoot of nou, noem je dat? Kijk, uh, ik weet wat, wat hij doet. Hij heeft bepaalde moves. die hij doet, Bijvoorbeeld een enkelklem. Uh, en de fans weten dat ook. En de mensen die daar zitten, die willen dat ook gewoon zien. De trademarks, die willen ze gewoon zien. Um, dus, uh, dus dat geven we dan ook op, op zo'n moment. En jij zou er uh, met een enkelklem uitvliegen? Nou, afkloppen. Met een enkel klem uitvliegen, dat gaat moeilijk. Maar ah, afkloppen, ah. dat lukte wel. Ja. Maar, en dan dat deed ik... het ook echt pijn. Die ja, klim. dat is gewoon een, een legitieme een MMA-move. Is dat gewoon een, een shoot-fighting-move? Je draait alles A gewoon shoot. lekker tegen de gewrichten in. En dan klop je wel. Want al die jongens die in die ring staan, die hebben ook, uh, die hebben ook gewoon een legitieme sportachtergrond. Diezelfde Jack Swagger mm. is NCAA. Uh, kampioen geweest. Dat is amateurworstel. Dat is een van de grootste titels die je kan behalen in Amerika. Maar jij zei dus, net uh, al tegen Mark van ja, weet je, ik begon als je begon als turner. Je hebt nog met Epke Zonderland uh -huh. geturnd. Daarna heb je allerlei uh -huh. vechtsporten gedaan. Je bent een sportman, ja. lijkt mij. Ja, ja, ja. Dan, dan heb je dan niet. En dan staat die Jack Swagger tegenover. en Denk je, gast, ik hoek je gewoon neer. De groeten. Nou, dat dacht ik niet. Om diverse redenen. <laughs> ten eerste, ik ben realistisch. Um, en ten tweede, kijk, ik weet ook gewoon waarom ik daar ben. Zij laten maar daar komen met een bepaald doel. En dat doel is gewoon emotie opwekken bij het publiek. Wat je doet, is je vertelt een verhaal van, van goed tegen kwaad eigenlijk. En mensen willen dat zien. Ze willen juichen voor degene die ze leuk vinden... en ze willen uitjouwen wie ze niet mogen. En daarvoor komen ze daar. Ja. En het mooie is, als de uitkomst al vaststaat... en het wordt toegegeven bij de WWE, bij Box... en zo gebeurt het ook wel eens, maar dat is natuurlijk achter gesloten deuren. Maar doordat ze ervoor uitkomen bij de WWE... Is, de, is het altijd eigenlijk gegarandeerd dat een wedstrijd spannend wordt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een finale Nederland-Spanje in het voetbal of zo, Dat was gewoon een hartstikke een saaie wedstrijd. Nou, je nou, kan gewoon de uitslag beviel me niet echt. Ik kan mij, me mij ook niet, inderdaad. Dat is nog steeds een beetje een, een, een pijnpuntje. Nee, want even, het publiek weet natuurlijk niet wie er van tevoren gaat willen. Die weten alleen maar dat ze een, een vette show gaan zien. Ja. En wat jij zegt, het is een gevecht van, het is een verhaal. Mm -hmm. En daarom wordt er altijd van tevoren wordt er ook wordt naartoe gepraat in de ring. Daar hebben we een fragmentje van. 290 pounds. You have destroyed every single thing in your path. So somebody like me right about now should be shaking in my boots, ready to wet my ben But I'm not. I made an open challenge to any WWE superstar who thought they were man enough to earn this from me to come down and get him, some. En dit gebeurt dus voor de wedstrijd. Mm -hmm. En dat yeah. wordt dan ook tegen jou gezegd bijvoorbeeld. Zo'n verhaaltje. Nee, in dit geval niet. Ik was daar gewoon onaangekondigd voor het publiek. En gewoon als lokale worstelaar. Of lokaal, dat was in Engeland. En ik was daar gewoon om inderdaad het publiek ook een beetje wakker te maken... voor de tv-tapings natuurlijk, die daarna gingen plaatsvinden. Want dit gebeurt dan echt bij de echte Ja, voordat ze mij echt gaan pushen, willen ze me wel onder vast contract hebben. Ja, dat moet nog gebeuren bij Zou ik ook heerlijk vinden. Ja, daar werken we aan. Maar wat je net zei, er gebeurt wel eens wat. Je krijgt natuurlijk wel eens een klap. Ja, elke keer. Ja. Je, je komt niet beter uit die ring dan dat je erin gaat. Kan niet. Je, die klappen die komen aan en die ring is gewoon hard. En als je een aantal jaren dit doet... Nou, dan, uh, dan, dan voel je ook echt wel wat je gedaan hebt. Het maar want in is, principe maar... Is, het een, is het natuurlijk een nepgevecht. Uh, ja, dus, ja. Maar nou ja, goed. jij zegt Zo'n klap komt wel aan, maar ze slaan toch in principe langs je gezicht? Of? Nee, ze raken je nee. gewoon. Vooral in het HD-tijdperk. Ze raken je echt. Alleen, het is wel gecontroleerd. <laughs> ah ja, dat bedoel ik. Gecontro vlak ja, precies. Je vlak dus je wil voor niet je kontrol. Je wil niet je tegenstander neerhoeken voordat jij klaar bent met doen wat je moet doen daar. Zo. Want dan, uh, dan word je. Maar gaat het wel eens fout? Of dat je denkt, ja, weet je wat? Ik ben nu echt kwaad. Nou, je hebt dat toch het dat je minimaal ja, het stoeien bent? Nog, eh? En dat je dan toch even doorslaat? Ja, nou kijk, ik bedoel, je moet ook een beetje op elkaar passen natuurlijk. En als ik dan tegen een jongen in de ring sta die gewoon roekeloos is... niet weet wat hij doet of gewoon niet goed meewerkt... nou dan, dan kan er een moment komen dat ik zoiets heb van... nou heb ik er genoeg van en dan krijgt hij hem echt... Ja, dat, dat, dat, dat, dat zie je dan als kijker eigenlijk niet eens. Maar dan gebeurt er iets heel anders in de ring. En dat heeft ook een beetje te maken met hiërarchie. Bij, bij sommige mensen kan je dat maken... Ik zou bijvoorbeeld niet in mijn hoofd halen... om daar in Birmingham in één keer zo'n Jack Swagger een, een hoek te geven. Want dan, uh, dan gaat het niet goed met mijn carrière. Maar ben jij een acteur of ben je een sportman? Een sports-entertainer noemen ze dat. En dat is het ook gewoon echt. Het is eigenlijk een beetje het beste van beide werelden. Je moet, je moet koppen kunnen draaien als je ergens binnenkomt. Je moet kunnen praten, je moet charisma hebben. Maar als de tijd daar is, ben je ook een stuntman en een atleet. En uh, je moet ook uh, 30 minuten vol kunnen gaan als dat nodig is. Wat is je gevaarlijkste move of sprong? Want ik, je, je, heel aan <lacht> zie ik nog van, van de touw zouden erin duiken... En dat soort dingen. Oh, dan heb je hele oude beelden gezien. Ja. Maar um, nee, ik, ik gebruik iets dat de Snapmare Driver heet. En dat is... Nou, dan pak ik je hoofd vast en dan zweep ik je benen onder je vandaan... en dan ga je met je gezichtje op het pakket. Dit gaan we hey, zo meteen ja, ja, doen. Op dinsdag. <tot> <tot> maar Pieter Ders is hier ook los. Ja, uh, Voordat hij onder tafel gaat zitten. Over sports entertainment gesproken, daar is hij weer hoor. Goed, ja. O ja, nou, blij nieuws vandaag. We hebben namelijk een Chaka-premier. Siebrand Bumal lanceerde de term nadat Mark Rutte vorige week... iedereen opriep om spullen te gaan kopen. En premier Rutte kwam niet verder dan dat hij iedereen maar vroeg een auto te kopen of een huis. Hij voegde er zelfs aan toe, samen kunnen we het CPB verslaan. Toen kreeg ik sterk het gevoel van, hier past alleen nog maar het woord chakka achteraan. Nee, inderdaad zeg, samen kunnen we het CPB verslaan. Als er één ding is waar Siebrand Buma een hekel aan heeft... dan zijn het dit soort goedkope platitudes van die vage clichés... die nergens op gebaseerd zijn en die er wel hopig klinken dan wat anders. Uitspraken zoals deze bijvoorbeeld, die ik in een heel donker hoekje van het internet tegenkwam. Samen kunnen we meer... Ja, dat ja, waar vind je ze nog? Politici die eerst hun slogan zeggen en dan meteen Windows opstarten. Nou ja, Buma heeft natuurlijk wel gelijk. We hebben een Chaka-premier. De enige vraag is of dat een probleem is. Beter een Chaka-premier dan een belieber, zal ik maar zeggen. En bovendien, die hele financiële crisis is ontstaan door mensen die vol overmoed dingen kochten die ze helemaal niet konden betalen. Misschien is dat dan ook wel de manier om er weer van af te komen. Als je het geld op een spaarrekening zet, loop je hooguit kans dat Jeroen Dijsselbloem ermee van doorgaat. Helaas deelt niet iedereen Rutte's optimisme. Zijn eigen partijgenoot Halbe Helstra bijvoorbeeld verkneukelt zich alvast op de extra bezuinigingen. In september. ik denk dat de premier uh, net iets optimistischer is over uh, de kans dat uh, we met uh, uh, dat we in een paar maanden tijd we kunnen bijtrekken. Ja, alleen hierom al zou ik willen zeggen: laten we het in ieder geval proberen, mensen. Koop dat huis, koop die auto. Voor ons die werken in de cultuursector is er geen groter genoegen dan het ongelijk van Halbe Zeilstraat te kunnen bewijzen. Gelukkig krijgt Rutte wel gewoon steun van zijn vicepremier Lodewijk. Arsenal probeert ook vertrouwen en vastberadenheid uit te stralen, al gaat het bij hem soms nog wat onhandig. Zo zei hij vrijdag dit over de afspraken in het sociaal akkoord. Die zitten, bij mij betreft, in beton. Nou en of? Niet zo slim, want de Tweede Kamer moet er nog over vergaderen. En daar praten ze liever niet over dingen die al in beton zijn gegoten. En dus nam als je vandaag alles weer terug. Wat is nu wel en niet in beton gegoten? Nou, ik heb daarvan gezegd dat het niet handig is om de woorden van de interviewer te herhalen. Dus dat doe ik nu ook niet. Nee, je mag dan vieze tjaka premier zijn. Zomaar iets herhalen is gewoon niet verstandig. De reflex is begrijpelijk, maar het kan tot leiden. Ik, ik kwam bijvoorbeeld, toen ik eenmaal in dat donkere hoekje van het internet was, ook dit pijnlijke voorbeeld tegen. Segat, see it! Cheer, see it zijn! Hip hip! Five. Hip hip! Zieg! Yes. <laughs> Maar goed, tot zover het concert van Justin Bieber. Uh, het was maar even als voorbeeld. Ik weet niet of de oproep van Rutte daadwerkelijk gaat helpen. Het enige dat ik wel weet is dat vertellen hoe slecht het uh, wel gaat... in ieder geval ook niet helpt. En dit is wel een stuk gezelliger. Tot nu toe werd de crisis door politici vooral beschouwd als een soort natuurramp. Iets waar we weinig aan kunnen doen, maar waar we helaas wel de gevolgen van moeten dragen. Terwijl er wel degelijk wat te doen valt. En oké, okay, ik zou liever de financiële sector op de schop gooien dan een winkelkarretje vol. Maar goed, het is in ieder geval een begin. Het zou trouwens ook een tactische zet van de VVD kunnen zijn. Binnenkort wordt weer vergaderd over de Joint Strike Fighter. En ik hoor Rutte al roepen, ach mevrouw Hennis... als u al 30 jaar met dezelfde straaljager doet... koop dan gewoon een keer dat nieuwe vliegtuig. Steun die economie, kop op. Samen kunnen we Noord-Korea verslaan. Nou ik ben voor optimisme. Laten we ons best doen. Want wat zou het toch fantastisch zijn als we in september... in ons nieuwe huis de nieuwe tv aanzetten... en door ons nieuwe Dolby Surround-systeem met onze nieuwe vrouw... op de nieuwe bank <lacht> zouden horen hoe de Tweede Kamer besluit... dat bezuinigingen niet meer nodig zijn omdat de crisis voorbij is. Dankzij ons, waarop heel vaak K opspringt met Mark Rutte voorop, die zijn kabinet aanvraagt. En dat zeggen we dus gewoon dan? Ja! Precies. <lacht> Pieter Derks, onze Pieter, op dinsdag, dankjewel. Ook in het nieuwe volgens mij, trouwens. Ah, ja, ja. ja, ja, ja andere, ah, andere dingen ja, gekocht, cinema, hoor, dit weekend. Ja. De webcam, Radio 1. E BNM Today. Willemijn Veenhoven. De laatste woorden als, uh, als eerste Oscar Hammerstein. Die heeft nog een verzoekje voor Opstelten. Beste Willemijn, minister Opstelten wil 30% minder inbraken in 2017. Als dat zo makkelijk gaat, laat hem dan ook om 30% meer zomerdagen in 2017 vragen. Nou Kees Tol die is ziek en leidt. Wetenschap Kees. Hé hey Willemijn, nou ja, ik ben een jongen die niet echt vaak ziek is. Maar de afgelopen paar dagen, jeetje, eerder deze week had ik een vlucht maar naar mijn oren niet meer opsprongen, Nee, maar een neuspray en een antibiotica kuur, zei de dokter. Maar nou, vervolgens kreeg ik een allergische reactie op die antibiotica-kuur... waarna ik uitzag als een soort van rode teletubby met een gierende soa... en jeuk over mijn hele lijf. Nou, morgenochtend maar eens naar de dokter om mijn trommelvliezen door te laten prikken. Ik zeg... Fijne avond Willemijn. En dan porno Bobby Eden over Justin Bieber. Lieve Willemijn, die Justin Bieber. Hij had gehoopt dat Anne Frank een believer zou zijn geweest. Jongen toch. Het enige wat Anne Frank zou willen zeggen als ze nog in leven was geweest... is dat je eens een shirt aan moet doen en je broek fatsoenlijk omhoog zou moeten trekken. Beliep dat maar. Bobby Eden was dat zit erop, heren. Emiel Sitochi zou nog even iemand in de hout geven. Ja, Luc is, is alweer weer stiekem naar huis, Ik is, is wel een keer zie de vloer krijgen. Ik moet ook weg. Ik ben dus al wel in de gangen. <lacht> maar ja, want je wil je de snapmare driver, dat was, maar dat, die is lastig om te doen. Ja, dat dan jouw... breekt de tafel hier, denk ik. Dan sleur je mij aan mijn haren. Nee, hoe ging het? Nee, niet in je haar, mag. <lacht> je, neem maar aan je haren, maar aan je hoofd, je nek. En dan zweep ik je benen om je vandaan en dan ga je regelrecht met je neusje naar, naar de grond toe, ja. Dat zou wel zonde zijn, moet ik toegeven. Met je neusje. Dus toch een je... gevoeligheid, toch. Ja. <laughs> Sorry, maar. Maar jij bent, jij bent nog een beetje in opkomst, hè? Dus jij, jij moet vaak ja. verliezen. Nee, de, nee, zo werkt het niet. Als ik, uh, ik ben independent, ik ben freelance. Dus uh, op, op, de freelance, op het freelance-zoekje ben ik wel een, een naam in Japan en in, uh, in de States. en zo, Maar niet bij de WW. Elke, elke week zit je een maand in Japan. Ja, op dit moment ja, wel. Ja. groot. Ja? Nee, elke maand zit ik een week in Japan. Dat bedoel ik. Ja. Ja. <laughs> het is tien uur. godzijdank. Langs de lijn.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 Ook logisch bij je hosting, krachtige VPS-hosting voor grote websites. Dit is Radio 1.